Het Turkse Geologisch Instituut schat op basis van de sterkte van de beving en de slechte staat van veel gebouwen. dat het dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. In veel dorpen is de stroom uitgevallen en ligt het telefoonnetwerk plat. Turkije heeft volgens de regering nog geen behoefte aan buitenlandse hulp. Die hulp is wel geboden door veel landen, waaronder ook Israël. De verhoudingen tussen Turkije en Israël zijn gespannen sinds de Israëlische aanval op een Turks schip. dat hulpgoederen wilde brengen naar de Gazastrook.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 dat de sharia als basis voor de wet hanteert. Jalil wenste de bevolking van Jemen en Syrië veel succes. Hij zei te hopen dat de opstanden daar even succesvol zullen eindigen... als die in Libië. Op de EU-top in Brussel hebben de 27 regeringsleiders... overdag vergaderd over de eurocrisis. S'avonds gingen de leiders van de 17-eurolanden alleen verder.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 en wat voor boetes erop gelegd kunnen worden. Er wordt woensdag verder gesproken en daarna kan het nog wel even duren... voordat wordt besloten of die commissaris er ook echt komt. De cabaretprijs Polifinario gaat dit jaar naar cabaretier Hans Sibbel... beter bekend onze artiest de naam Lebbis. Hij krijgt de jaarlijkse prijs van de Vereniging van Schouwburg Directeuren... en Concertgebouwdirecties voor zijn voorstelling Branding. Volgens de jury vertoont Lebbes een superieure balans... tussen engagement en amusement en tussen moraliseren en de draak steken. Lebbes vormde jarenlang een bio met Dolf Dansen... maar maakt sinds 2000 ook soloprogramma's. Koploper A.Z. is de grote winnaar van het voetbalweekend in de eredivisie. De Alkmaarders waren de enige in de top 6 die wonnen. In Alkmaar werd het tegen SC 1-0. De directe achtervolgers, PSV en FC Twente, lieten allebei twee punten liggen. Zowel Vitesse-PSV als FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 1-1. En ook de klassieker ajax Feyenoord werd in Amsterdam 1-1. Aanzet staat nu vier punten voor op PSV en Twente... zeven op Feyenoord en Vitesse en acht op Ajax. Op het EK Baanwielrennen in Apeldoorn heeft Nederland op de valrepen medaille gehaald. Op het onderdeel Omnium werd Kirsten Wild derde achter de Britse Laura Trott en Tatiana Sjerakova uit Wit-Rusland. Op de andere onderdelen vielen de Nederlandse Baanwielrenners opnieuw niet in de prijzen. Op die laatste dag van het EK, zo sneuvelde op de keierin oud-wereldkampioen Teun Mulder al in de herkansingen. Het weer, vannacht helder, het koelt af na 5 graden aan de zee en 1 graad in het oosten. Morgen volop zon met maximaal rond 12 graden en een stevige Zuidoostenwind. Dinsdag weer kans op regen. Dit was het NOS-journaal. Gute nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.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 Ik spaar alleen mooie herinneringen, zei hij. Waarop een man achter mij, zo'n man met neergetrokken mondhoeken, zei... moet je wel eerst mooie herinneringen hebben. En dat is precies het verschil tussen mensen voor wie het glas altijd half vol... en degenen God hebben hun ziel voor wie het altijd half leeg is. Goedenavond. Raadsels vanavond in het oog. Een en al raadsels. Welke kant gaat het op in Tunesië? Neemt Europa ooit nog besluiten over de crisis? En hoe schrijf je een biografie van iemand... van wie we niet eens weten hoe zij eruit zag? In Tunesië vonden verkiezingen plaats. Er is hevig naar uitgezien sinds de lente-revolutie. Zegevieren nu democratie en verdraagzaamheid of het islamisme? Of gaan die hier misschien hand in hand? Bertus Hendricks was ter plaatse... en twee Tunesische Nederlanders reageren op de resultaten... Chagia Murali en Dries Uchi. En in de Europese Unie vond een topconferentie plaats over de eurocrisis... maar ze lijken weinig opgeschoten te zijn. Correspondent Joris van Poppel geeft ons de meest recente stand van zaken... en Ewald Engelen hakt hier de knopen door. Die raadselachtige hoofdpersoon van een biografie is Anna Beins. Misschien de grootste dichteres uit ons taalgebied. Zonder gezicht, zonder bekende levensloop, zelfs zonder herkenbaar graf. En toch beschreef Herman Pleij haar leven in een dik boek en hij vertelt hoe. Om vijf voor twaalf Jaws Anonu. Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 23 oktober. Oh, nee. Huilende kinderen in Turkije. Ze staan bij het ingestorte huis waar hun familie onder ligt. Door de aardbeving in het oosten van het land bij de grens met Iran. Overlevenden proberen mensen uit het puin te redden. Verderop rennen ontelbaar veel Turken in paniek de straat op. Ze weten dat er een aardbeving is geweest, maar meer ook niet. De stroom is uitgevallen en ook de telefoons doen het niet meer. Over het aantal doden is nog grote onduidelijkheid. Het zouden er tientallen kunnen zijn, maar het dodental kan volgens deskundigen ook oplopen tot duizend. Voor RTL Nieuws was Turkije niet het belangrijkste nieuws. Dat begon zijn uitzending met de Eurotop. Een overwinning voor Nederland op de top over de toekomst van de euro. Er komt een speciale eurocommissaris die gaat controleren of landen zich houden aan de regels. Nou ja, zei de RTL-correspondent even later, het Nederlandse plan is alleen nog maar op de agenda gezet. Het Nationaal vond de top sowieso niet echt interessant. Er is eigenlijk maar één echte afspraak, dat er de komende tijd nog veel meer wordt vergaderd. Een dodelijk ongeluk op de Grand Prix van Maleisië. Een van de bekendste coureurs ging onderuit. Marco Simoncelli is een horrific crash. Dat is een awful, awful, awful crash. Dat is de Italiaan Marco Simoncelli dus. De coureur van 24 verloor zijn helm bij de crash en schoof over het asfalt met zijn gezicht naar onderen. Twee andere coureurs konden hem niet meer ontwijken. Het kostte de arts van de Grand Prix moeite om het slechte nieuws te brengen. Ik ben sad to om hier te report about de dood van Marco Simoncelli, een vriend. Een opmerkelijke gebeurtenis in Voorschoten vannacht. Iemand zag een zelfgemaakte bom hangen aan een flitspaal en belde de politie. Bij het opruimen van de bom ging het ding af. Er vielen drie gewonden, van wie één ernstig. Het was net of er in de buurt een huis was ontploft. De fotografen die hebben de vingers gevonden van die man... en die lagen toch wel aardig eentje van het incident af. En een van de bekendste feestzangers van Nederland is niet meer... Henk Plekett van de Havenzangers. Hij was 75. Zijn groep kreeg negen gouden platen, een Edison... en stond een paar keer in de Kuip. Dus Henk heeft veel betekend, zegt een oud-collega. Ja, ik denk dat uh, Havenzangers een beetje een uh, cultureel erfgoed is. Hè? Uh, nog steeds als je in de cafés bent en je roept s'nachts naar tweeën... dan haakt nog steeds iedereen in. Dus ongepast is het in dit geval niet... Om dit feestnummer te draaien vanwege het overlijden van Henk Plaket. Ja, ja, s'nachts tweeën. Dan komt het dak hier altijd naar beneden. En bijna boven, waar we trouwden boven. Dat mag het voorkomt te gaan. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, en hier in de studio heeft Trudy Vendrich ook ingehaakt... maar die gaat nu beginnen met de voorlezing van het uh, overzicht... van de ochtendbladen van morgen vroeg dat zij heeft samengesteld. De pers heeft een vertrouwelijk rapport in handen over C2000... het communicatiesysteem van brandweer, politie en hulpverleners. Het systeem kostte tientallen miljoenen, maar ondanks aanpassingen... blijkt het nog steeds niet goed te werken. De problemen met de portofoons waren al bekend... maar uit het rapport blijkt nu dat de hoop op verbeteringen is opgegeven. Want, schrijft de pers, de fabrikanten hebben inmiddels... al nieuwe, betere types in omloop gebracht. Dat betekent dat de huidige apparatuur in één klap... kan worden afgeschreven, omdat vernieuwd de portofoons moeten worden aangeschaft. En daar ligt een probleem. Volgens de vereniging Brandweervrijwilligers... wordt de vervanging voorlopig uitgesteld... omdat ook de brandweerkorpsen op de kleintjes moeten letten. HBO-studenten die niet tevreden zijn over hun studiekeuze... leggen de schuld daarvan vooral bij de instelling waar ze studeren. Maar liefst 65 vindt dat ze verkeerd zijn voorgelicht. Spits heeft de gegevens van studiereviews.nl. Zo vinden de studenten dat studies op open dagen... leuker worden afgeschilderd dan ze in werkelijkheid zijn. Ook zijn er minder contacturen dan beloofd. En blijken er bij opleidingen die als kleinschalig worden aangeprezen... toch 200 studenten in de collegebanken te zitten. De kwaliteit van de studievoorlichting is al langer onderwerp van discussie. Een verkeerde studiekeuze kan grote financiële gevolgen hebben. Studenten die meer dan een jaar uitlopen krijgen een boete van 3000 euro. Volgens de studentenorganisatie ISO is met staatssecretaris Zijlstra afgesproken dat er een verplichte studiebijsluiter komt waarin objectieve informatie staat. Maar het ministerie wil dat niet bevestigen. In het AD pleit politie-socioloog Timmer voor een landelijke richtlijn voor politieachtervolgingen. Aanleiding is het ongeluk van zaterdag op de A2. Daarbij kwam een 35-jarige automobilist om het leven. nadat hij was aangereden door een benzinedief. De politie had bij Vinkenveen bewust een file gecreëerd. om de dollemansrit van de dief te stoppen. De politiepsycholoog zegt dat weggebruikers bij dit soort achtervolgingen grote risico's lopen. Volgens de psycholoog komt dat door een gebrek aan. Coördinatie, communicatie en informatie over de verdachte of het misdrijf. Bovendien schiet ook de opleiding van de agenten tekort. En dan is er volgens Timmer ook nog steeds geen richtlijn voor achtervolgingen. De politietop heeft in 1996 en 1998 twee adviesrapporten daarover naar de prullenbak verwezen. Trouw was bij het calamiteitenweekend in het Utrechtse Spoorwegmuseum. Daar was te zien welke hulptroepen er aanrukken bij ongeluk op het spoor. Mensen blijken daarbij de zwakke schakel, zegt een hulpverlener. Bij spoorwegovergangen denken automobilisten dat ze er nog wel even langs kunnen... maar ook machinisten en rangeerders hebben wel eens een minder alert moment. En dan zijn er ook nog de zelfmoordenaars. Elk jaar gooien zo'n 200 mensen zich voor de trein. Tijdens het calamiteitenweekend was onder meer te zien hoe een auto wordt opengeknipt... Trouw verwachten een heel spektakel met harde doffe klappen, snerpende zagen en vuurspetters. Maar het openknippen gaat bijna zonder geluid. Een brandweerman hanteert een elektrische schaar. Er klinkt een paar keer kort tak. En dan kan het autodak naar voren worden geklapt. Het openen van een sardineblikje gaat sneller... maar maakt volgens de krant even weinig lawaai. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 uh -huh. You bet your life it is. You bet your life it is. Oh, honey, you bet your life it's a pill out the watchword.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 Would just peel out the white sweat. Cornflake Girl van Torrey Emers. Het was vandaag de Europese top met dé oplossing voor de eurocrisis. Althans, vandaag probeerden de leiders van de Europese Unie... weer een stap in die richting te zetten om woensdag dit doel echt te bereiken. Joris van Poppel, EU-correspondent in Brussel. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar nu? Maar het praat is een uurtje geleden afgelopen en dan kan je verklappen. De oplossing voor de eurocrisis hebben ze niet gevonden. Eh, sterker nog, bij het naar buiten wandelen waren de regeringsleiders enorm verdeeld. Ook de Belgische premier Leterme, die zei bijvoorbeeld er is hele grote vooruitgang geboekt. Maar hij was eigenlijk wel de enige die zo optimistisch was, premier Rutte. Net voordat hij in de auto stapte, zei hij nou het was maar een tussentop. Eh, pas woensdag worden er echte besluiten genomen. En eh, Voor alle moeilijke vragen verwees Rutte weer door naar de EU-voorzitter, Herman van Rompuy. Die gaf inderdaad een persconferentie, maar het enige wat die op die persconferentie echt wilde zeggen was zijn afsluitende woorden. Bye bye, see you Wednesday. Bye bye, see you Wednesday. Dank Joris van Poppel, te gast hier is Ewald Engelen, financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Hoe, be hoe beoordeelt u deze Europese top van heden? Um, de Europese Unie worstelt al uh, bijna twintig maanden met het Griekse probleem. Dat Griekse probleem dat lijkt uh, de hele euro... en zelfs Europese integratie, Europese Unie, te gaan opblazen. Er is al een aantal malen geprobeerd om via het presenteren... van grote, uh, imponerende plannen de boel tot bedaren te brengen. Ja. De verwachtingen voor deze top... Uh, 23 uh, oktober 2011 waren hoge hooggespannen in de weken ervoor. Nu zou het gepresenteerd Precies, worden. Precies. Het ei ja. van Columbus. En dan moet je eigenlijk constateren aan het einde van deze dag... dat we zitten met een, met een leeg nest. Het is helemaal niks. Ja. Er is helemaal niets uitgekomen. Uh, underwhelming zouden de Britten dat noemen. En dat is dan <laughs> een understatement. Het ja. is ja. underwhelming. En dan krijgen we daar morgen weer koersdalingen van... Uh... Het is duidelijk dat ook financiële markten, analisten, beleggers, investeerders... Uh, toch met argus oog hebben gekeken naar uh, hoe uh, de Europese leiders zich uit dit wespennest zouden gaan redden. Ja. En die zullen not amused zijn. Dus ik verwacht inderdaad dat de beurzen uh, gaan openen met, uh, met, met, met negatieve ja. sentimenten. En denkt u dat ze de woensdag wel uitkomen? Zoals nu... Uh, het wordt nu uh... nou, kennelijk is het zo. Ik bedoel, het kan twee dingen opleveren. Kennelijk is het zo dat men dus alleen maar uh, bereid is om nationale belangen, deelbelangen in te slikken op het moment dat het water wel heel, heel erg hoog te, aan, de, aan de lippen staat. En, en men is dus kennelijk bezig om voor zichzelf een moment van, van, van absolute crisis, absolute urgentie te gaan creëren, ja. om, om, dingen, om dingen vloeibaar te gaan maken. En dat kan of woensdag gebeuren, of het wordt woensdag een enorm enorm kippenhok... met allemaal politici die verschillende dingen gaan roepen... en dan wordt het onvoorspelbaar ja. wat er gebeuren gaat. Ja, ik bedoel, ja want u zegt zelf, word er worden al zo lang uitgegeven... naar die grote doorbraak, de grote beslissingen. Waarom lukt dat allemaal niet? Het zijn, uh, het zijn ingewikkelde kwesties waarbij de Europese leiders... aan de ene kant uh, gegijzeld worden door uh, kiezers... die zij veel te lang verwaarloosd hebben. 2005, als u zich dat nog herinnert, hebben wij in Frankrijk en in Nederland... tegen het constitutioneel verdrag, ja. de Europese Grondwet, ja. gestemd. Dat gaf aan dat de kiezer het eigenlijk zat was. Dat de elite maar constant bezig was met het eliteproject... wat Europese integratie heette. Toen hadden de Europese leiders moeten luisteren luisteren naar het geluid van de kiezers en veel in het werk moeten stellen... om democratische legitimiteit ja. voor het Europese project te creëren. Dat heeft men nagelaten en dat wreekt zich nu... want de electorale ruimte voor uh, verdergaande integratie is zeer beperkt... Ja. Het tweede waar men last van heeft, dat zijn bankiers... Uh, die um, gekke dingen gedaan hebben, die veel te weinig eigen vermogen hebben... buffers om eventuele klappen op te vangen. En die nu zeggen, ja, als, wij, als jullie Griekenland laten vallen... al is het maar 50 of 60 procent van de uitstaande overheidsobligaties... dan zijn de klappen die wij moeten te, te verstouwen krijgen die zijn zo groot... Uh, dat jullie ons weer opnieuw moeten, moeten redden. Moeten redden. Uh, daar hebben jullie het geld niet voor, want jullie hebben dat in 2008 gedaan. Daar heb je in 2008... Daar zelf ja. geen geld meer voor. Nee. En als jullie ons gaan verplichten om andere oplossingen te vinden... dan gaan wij niet meer uitlenen. En dan weten jullie dat je de komende 10, 15 jaar met veel te lage ja. groei zit. Nou, dat zijn de twee partijen die de politici gegijzeld houden. En dat maakt het zo ontzettend moeilijk om tot uh, besluiten te komen. Ja. ja, want als we nu over besluiten praten, dan doen we dat in, in abstracte ook. Kunt u concreet zeggen, wat, wat zouden de besluiten moeten zijn die de doorbraak in het crisisprobleem bewerkstelligen. Wat Eigenlijk is het heel simpel. Um, Griekenland he, he, heeft een schuldenlast die het niet dragen kan. Dus die schuldenlast die moet drastisch verminderd worden. 60, 70 procent moet er gewoon, af te, afgeschreven. gewoon kwijt, kwijtgescholden worden. Daar komt bij dat Griekenland een niet concurrerende economie heeft... en dat het wellicht uh, noodzakelijk is dat Griekenland uit de euro treedt, tijdelijk dan wel voor een wat langere termijn. Zelf treedt niet gezet wordt. Niet gezet wordt, zelf treedt um, Dan weet je op het moment dat er uh, afgewaardeerd gaat worden... op Griekse overheidsschulden, dat een aantal banken in de problemen komt. Dus banken zullen ook weer een grotere buffer moeten hebben. Die moeten dat op of op de markt, of van nationale overheden... of van het Europese reddingsfonds krijgen. In het geval van Franse overheid bijvoorbeeld... zullen die overheid dat niet kunnen doen... en moet er dus gebruik gaan worden, gemaakt gaan worden maar van dat de reddingsfonds. Zegt u, de Franse overheid kan dat niet? Nee, de Franse overheid, op het moment dat die veel geld moet gaan steken... in de eigen grote banken, komt de kredietwaardigheid... van Franse staatsobligaties in gevaar. Moeten ze meer gaan betalen voor de leningen die ze hebben uitstaan... waardoor de overheidsbegroting van frank... Verder uit het lood. Ik komt heb er tot nu toe niet gelezen over Frankrijk als ja, probleem. Ja, nee, maar dat is zeker nu anders. Zeker wel. Nee, Frankrijk, Fran Franse banken hebben veel uitstaan in uh, de, de Europese periferie, de, de mediterrane landen. Als daar afgeschreven moet gaan worden, komen die banken echt in de problemen. En dus uh, de Franse overheid daar kapitaal in gaan ja. steken. Hebben de uh, Fransen het... wel een concurrerende economie? Nee, de Fransen hebben niet... Uh, deels. Er zijn een aantal grote bedrijven in Frankrijk die op wereldmarkten kunnen concurreren. De Franse overheid is, uh, is te groot. Uh, de arbeidsvoorwaarden voor Franse ambtenaren zijn te genereus. Uh, er wordt te vroeg met pensioen gegaan. Daar moet het nodige aan verricht worden. Uh, ja. Sarkozy is daar gedurende zijn regeerperiode niet in geslaagd. Maar ik moet het de lijstje afmaken. De werkweek is nog 35 uur, toch? De werkweek is 35 uur, zeker voor ambtenaren. Er wordt nog altijd veel te vroeg met pensioen gegaan. 62 is op dit moment het jaar. En ik heb begrepen dat... Hollande al dat weer terug gaat draaien. Maar oké, je wil je lijstje afmaken. Dit is al een soort lijstje. Griekenland, Frankrijk... Als Griekenland, banken herkapitaliseren... en het derde wat gedaan moet worden... is dat het reddingsfonds fors verhoogd moet gaan worden. Want op het moment dat je... dus dit gaat doen, dit pakket... Griekenland afwaarderen, banken herkapitaliseren... weet je dat je daar geld voor nodig hebt. En het derde waar je dat geld... Voor nodig hebt, is dat je ook ten aanzien van de financiële markt duidelijk moet maken dat als er problemen dreigen in Italië of Spanje, dat je voldoende geld in kas hebt om dat gedurende twee, drie jaar uh, uit de wind te houden ja. uh, en dan heb je rust. Uh, is Italië zijn... ook een probleem in die zin dat het... Italië ligt al een tijdje onder vuur van financiële ja. markten... en betaalt een vrij hoog bedrag op dit moment... op het moment dat ze al obligaties uitgeven. Uh, de kans dat dat er verder in de problemen komt, die is, die is aanwezig. En dus moet je Maar heeft achtervang... het wel een concurrerende economie om die herhalen te doen. Zeker, Noord-Italië is absoluut een concurrerende, concurrerende bedrijf... Met de, en, en dus een concurrerende economie. Ja. En Portugal als de zwakke man van Europa? Portugal is net als Griekenland een uh, niet concurrerende economie... waarvan het maar zeer onzeker is of die uh, überhaupt uh, in de eurozone kunnen uh, verblijven. Ja, ja, of ze er überhaupt in hadden gemoeten misschien wel. En dat is een andere vraag. Je moet inderdaad constateren dat begin 21e eeuw... om politieke redenen economisch domme besluiten zijn genomen. Ja, maar praktisch gaat het dus vooral om uh, vergroting van de noodfondsen... Ja. afwaardering van de Griekse schulden. Ja. Zijn... Herkapitaliseren van banken. Dat zijn de drie noodzakelijke stappen. Dat. Kijk, banken um, hebben beperkt eigen vermogen. Banken zijn geldscheppende instellingen. Dat betekent dat ze altijd veel meer uitlenen... dan ze daadwerkelijk aan eigen kapitaal hebben. Um, daar zit altijd een vermenigvuldigingsfactor bij. Uh, uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog was die vermenigvuldigingsfactor vijf. Dus oh. je zette ja. vijf keer zoveel uit als je aan eigen vermogen had. Voor de crisis was het bij sommige banken een vermenigvuldigingsfactor 50. Ja. Je zette 50 keer zoveel uit als je aan eigen vermogen had. Dat was ook voor een aantal Europese banken het geval. Die factor die moet teruggebracht worden. Want dat eigen vermogen dat dient als buffer... op het moment dat er iets misgaat je... in het kapitaal wat je uitgezet hebt. Ja. Dan moet je dat gewoon kunnen opvangen via eigen ja. vermogen. Dat eigen vermogen is te laag bij veel Europese banken... om bijvoorbeeld een afwaardering op Griekse staatsschulden te kunnen te absorberen. Kunnen ja. En dus moet dat eigen vermogen omhoog. Ja. U had het al over woensdag. Weer een top en u had twee mogelijkheden. Het wordt dan een grote sense of urgency wordt er eindelijk de knopen doorgehaakt? Of het worden, moeilijke beslissingen worden Het, worden een groot, of, het een wordt groot een groot kippenhook met gekakel. Ja. Maar mag ik u vragen, wat verwacht u? Nou, Afgaand op de, wat we de afgelopen twee jaar aan crisismanagement... van de Europese Unie hebben gezien... verwacht ik dat het een debakel wordt... Ewald Engelen, dankjewel voor deze toelichting op de, de uh, eurotoppen, mag ik wel zeggen. Graag okay. gedaan. Treintje Oosterhuis met Raoul Midon. Dat is een blinde zanger-gitarist en die stond vanavond in de Melkweg... en dinsdag in Tivoli in Utrecht. Nu uh, Tunesië, welkom. Twee gasten in de studio. Daar waren vandaag welkom. tja Mourali en... Uh, Bertus is even weg. Oh, nou, dan kunnen we gelijk met jullie beginnen te spreken. Bertus is in Tunis, Bertus Hendricks. Omdat daar vandaag verkiezingen hebben plaatsgevonden. En dat is heel bijzonder voor Tunis, althans uh, Tunesië. Althans verkiezingen waarvan de uitslag niet bij voorbaat vaststaat. Dat hebt u, dat hebt u niet vaak meegemaakt, uh, de Dresoushi. Voor het eerste keer eigenlijk in mijn leven. Ja. En uh, volgens mij, uh, ik hoor uh, niet bij de oudste generatie... Maar zelfs voor de generatie van mijn vader is het voor het eerste keer. Ik denk is het voor het eerste keer een geschiedenis geschiedenis van, van Tunesië. Dat het uh, ja. onvoorspelbaar verkiezingen is. Ja. Het is een feest van democratie in Tunesië. U bent bedrijfseconom, bent ja. 18 jaar geleden uit Tunesië naar Nederland uh, gevlucht. Ja. En Shazia Murali, uh, die kennen wij als presentatrice. U bent de dochter van een Tunesische vader. Ja. Was het voor uw vader ook een sensatie om te kunnen gaan stemmen? Ja, nou de sensatie is natuurlijk 14 januari begonnen. Toen ja. mijn vader bij mij thuis kwam um, om, om te vieren... toen wisten we nog niet precies ja, wat, er, wat er uh, allemaal zou gaan gebeuren... Maar hij stapte mijn huis in en zei: Hier heb ik 50 jaar op gewacht. En eigenlijk 23 oktober, 14 januari. Het wordt steeds in één zin genoemd. En iedere keer ook weer met die refer referentie aan 1789. De Franse revolutie. Eh, eigenlijk schieten woorden tekort. En een van de mooiste beelden. Ik, ik, ik spreek geen Arabisch. Ik heb eigenlijk vooral via Franse media gevolgd wat er is gebeurd. Een van de echt ontroerende beelden was een, een, een jonge man die ik zag met een kindje van ongeveer anderhalf op zijn arm. En die zei: Ik had. Ik had zo gehoopt dat zij ooit zou mogen stemmen. Ik had echt niet gedacht. En dan heb ik het nog over september vorig jaar ja, dat ja. ik het zou mogen. En nu gebeurt dat. En okay. Het is echt een golf van ja. ontroering en trots... die volgens mij door het land golft op dit moment. Even ter verduidelijking. En, uh, het ging... Om de verkiezing van een constitutionele vergadering, die een grondwet moet opstellen, en een interimregering aanwijzen. Zeven miljoen Tunesiërs konden naar de stembus gaan. Bertus Hendricks, mede-oostendeskundige van het Instituut Klingendaal, was erbij in Tunis. Bertus, goedendag. Goedenavond, goedenavond John. Hoe is de dag verlopen? Nou ja, ik hoorde al uh, de uitdrukking Feest van de Democratie. En dat was het ook echt. Vanaf de vroege ochtend tot de late avond was er een enorm enthousiasme, een enorme opkomst. En uh, ik heb, denk ik, uh, zo'n 15 stembureaus uh, bezocht uh, uh, van uh, alle wijken van Groot-Tunis tot en met op uh, het platteland 40 kilometer van, uh, van Tunis en de hoofdstad. En het was overal hetzelfde beeld. Ongelooflijk uh, hoe enthousiast iedereen was en hoe ongelooflijk men bereid was om uren te, sommige mensen die hebben vijf uur gewacht eh, voordat ze konden stemmen. Eh, zo, eh, zo zorgvuldig ging het allemaal. En daardoor ging het ook een beetje langzaam. Want de mensen die achter de stembureau zaten, die, daar voelde je, die waren geïnstrueerd. Het mocht nooit meer misgaan zoals het onder Ben Ali altijd misgaat. Dus, maar was soms eh, roomser dan de pauze. En daardoor ontstond er ook wel eens een probleem, want bijvoorbeeld met name analfabeten. Eh, als een vrouw die analfabeet was, die wilde graag dat haar dochter dan haar mee mocht naar, naar het stemhokje. Nee, dat mocht niet. Dat mocht je alleen maar als gehandicapt was en een, en een nationale kaart had. Uh, terwijl het eigenlijk voor de hand ligt dat, dat zo'n dochter die moeder dan even mag bij... Nee, dat mocht niet. En dan waren sommige mensen ook zeer gefrustreerd doen. Ook zij als analfabeten wilden dat niet missen. En dat beeld was zo in de middelklaaswijken. Het was zo in de rijke wijken. En het was zo in de, in de volkswijken waar de revolutie de meeste doden heeft geëist. Overal hetzelfde beeld. Ja, de een feest van de democratie. Er is Uzi, uh, de, het, de opkomst schijnt ook buiten verwachting hoog te zijn geweest. Ja, dat denk ik eigenlijk. Uh, heel veel analisten in Tunesië zeggen van... ja, een vergadering voor de constitutie. Wie zegt dat? Wie heeft dat bedacht? enzovoort. Er waren heel veel uh, wantrouwenden voor het Want hele proces. Want dat bestond eerst niet zo... Ja, uh... precies. Heel veel mensen, heel veel, partijen ook trouwens... Uh, wantrouwen het hele proces. En toch... Uh, Vind ik vind het zo wonderbaarlijk dat zoveel mensen hebben vertrouwen in Tunesië. Ja. Dus ik, uh, uh, uh, uh, ja, het is zo, uh, zo apart om te zien. Mensen echt met uh, met kinderen, met hele oude mensen ook van uh, tegen de 80, die willen gewoon die burgerschap terugkrijgen. Ja. Dat is een zo, uh, uh, zo van grote waarde voor hun. Ja, ja want Sjaan sja werd aanvankelijk voorspeld... 70% zou zijn gaan stemmen. Oh, er nee, ja. wordt nu al gezegd 80. Dat is ja, natuurlijk ik, fantastisch. Dan zouden wij in Nederland onze vingers geweldig. bij aflikken. Nee, als ik een, een beeld in herinnering mag brengen wat ik zag de afgelopen dagen... een fantastisch beeld om ook te noemen dat gevoel van nationale eenheid... Ik zag een reportage uh, van vier Tunesische vrouwen... prachtig aangekleed, echt uit de betere klas. Het was helemaal Sex and the City. We waren ook zo met z'n vieren gefilmd. En die stapten zo'n hele chique auto in. Maar ze gingen niet kleren kopen, zoals de New Yorkse uh, tegenhangers. Ze gingen fabrieken in, ze gingen naar allerlei soorten meisjes. En ze zeiden... Ga stemmen, ga stemmen en luister niet naar wat je broer zegt, luister niet naar wat je vader zegt, luister niet naar wat je man zegt. Je stem is geheim, je moet alleen maar je eigen keuze volgen. En dat hebben ze acht maanden lang gedaan ja. onder de naam uh, engagement uh, citoyen, dus dat woord burger en burgerschap, u gebruikt het ook, komt steeds terug. Ja. Dat is ook weer die herinnering aan de Franse revolutie. Hmm. Dus. Uh, yes. Ja, je, je zag inderdaad die eenheid. Ja. Jij kon niet meestemmen, neem ik aan, maar u wel. Ja. Hebt u gestemd? Uh, ik heb wel gestemd, donderdag. Oh, ja. per post gaat dat of? Nee, uh, het wordt eigenlijk uh, ook uh, in het buitenland uh, een onderdeel van die commissie. Van, uh, dus uh, eigenlijk een onafhankelijke commissie. En uh, er zijn vier bureaus in, in Nederland. En uh, in die veerbureaus duren drie, drie dagen worden die stemmen uh, uh, georganiseerd. Daarna worden de stemmen geteld. En uh, via speciaal uh, portal, uh, portal uh, wordt ja, die, uh, uh, het resultaat gestuurd. En op welke partij hebt u gestemd? Als ik vragen mag. Uh, <lacht> Zoals Trans zijn Ik heb eigenlijk voor Nederland. Tunesië gestemd. Wat zegt u? Ik heb voor Tunesië gestemd. Dus ik heb <lacht> eigenlijk strategisch gestemd. U wil gestemd het niet vertellen. Voor een, uh, voor een sterke partij. Uh, ik uh, denk dat uh, we moeten geen uh, moeten krijgen in die nee. constitutie. Anders wordt het proces alleen uh, gefrustreerd. Dus ja. het moet een sterke partij een zijn. Het wordt ja. het team noemen ze dat in Frankrijk. Ja, een precies. Nuttige stemmen. Ja. Ja. Ja. Over sterke partijen gesproken, het was de laatste dagen zo dat de uh, Enakda partij lag uh, duidelijk aan kop. Uh, je hebt het in Frankrijk. Is er, is er nader nieuws over? Gaat hij ook winnen? die vraag aan mij gesteld, ja? Nee, uh, nee aan oh, Saja oh, Morali. Maar, maar ja, Bertus <laughs> zit er dichter op dan ik. Wat it, it, denk je Bertus? Ja, ik denk dat er nacht daar een hele grote overwinning gaat behalen. Ik heb dat ook in de aanloop naar de verkiezingen gemerkt. Ik heb de provincie doorgekrost. En overal zag ik dat zij ongelooflijk in het terrein aanwezig waren. Vandaag ook in de stembureaus. Daar mogen partijen waarnemers hebben om toe te zien dat er niet geknoeid wordt. Nou, meerdere partijen hebben dat waarschuwd. Maar wat me opviel, sommige partijen hadden alleen maar af en toe een waarnemer. Maar in elk stembureau waar ik geweest. Ben, daar was permanent een vertegenwoordiger van Nakhda aanwezig. Dat betekent dus dat zij beschikken over een enorm groot aantal militante ja. vrijwilligers. En ook de, de reacties van de mensen. Hoe vaak ik niet heb gehoord van ik heb Nakhda gestemd, ik ga Nakhda stemmen. Ik, ik voorspel dat Nakhda een enorme overwinning gaat behalen. Oké, okay, hier in de studio Shaza Murali en Dries Oussi. Uh, hoe, hoe kijken we daar tegenaan? Als deze islamitische partij gaat winnen, wat, wat, wat denken jullie daarvan? Nou ja, uh, Arnold Grunberg die heeft een tijdje geleden geschreven, wij vinden wel dat ze in die landen gaan stemmen, maar vervolgens willen wij ook graag zeggen op wie ze dan stemmen. Ja. Dat vind ik. Uh, uh, wel, nee, dat vind ik wel aardig dat hij dat schrijft. Men heeft het recht om te stemmen op wie ze willen. Het is natuurlijk psychologisch volledig verklaarbaar. Ik zag ook uh, die vele reportages op al die Franstalige zenders. Een, een, een, uh, een editor, een televisie-editor van een. een, een, een uh, uh, Tunisia 1, uh, de zender en die heeft jarenlang consequent iedere vrouw die ze zag met een hoofddoek op uit beeld moeten knippen. Ja, die mochten ja, ja. niet. Dan krijg je het omgekeerd. Dus je, dat uh, een, een actie een reactie teweeg brengt, dat lijkt me logisch. Uh, de partij zegt zelf dat ze gematigd zijn, dat ze niet zullen tornen aan, aan de status van de vrouw. Uh, en ik, ik denk een beetje als ik deze enorme opkomst zie, dat mensen zeggen ja we gaan niet terug in ons hok. Nee. En, ja, en het, nee. die man heeft gevangen gezeten, Ganoushi. Uh, men wil niet meer die, die decadente nee. elite. Want het is een betrekkelijk modern land, uh, tolerant. Bent u, bent u beducht voor de invloed van de Enak daarop? Kijk, uh, ten eerste, leven. ik denk, uh, ze zijn niet te vergelijken echt met. Uh, ik heb partij, of, uh, hun partijprogramma goed gelezen, met ook andere partijprogramma's. Uh, ik denk, ze zijn meer te vergelijken met de AK-partij van, uh, van uh, uh, Erdogan in, in Turkije. Dus ze zijn ja. volgens mij uh, zoiets. Uh, de lijsttrekker in Tunis, is eigenlijk hoofdstad, uh, is een vrouw zonder hoofddoek. Dus uh, ja. ja, hoe islamist is, uh, is het, het partij? Maar uh, in ieder geval, ik denk uh, eigenlijk de, de enige garantie uh, is uh, het volk. Het volk die 7 miljoen mensen van 11 miljoen, is een hele kleine uh, land eigenlijk, Tunesië, uh, dat 7 miljoen mensen naar de stemmen gaan in één dag, ja, dan, heb je geen, okay. euh, dan hoef je geen zorg te maken ja. over democratie, denk ik. De enige garantie is het volk, Shahjah ja? Morali. Wat zeg je? De enige garantie is het volk. Ja, nee, als we een of hebben we geen tijd meer? Ja. Nou, dat was iets Eén wat ding. ik heel erg grap grappig vond. Uh, uh, in, in een interview met mensen van die Nakhda-partij, was dat ze even als een van de oplossingen voor de economische problemen zagen, het, het teruggaan naar de zakat, dat is de derde pijler van de islam, dat gaat over het geven van ja. Dus het solidariteitsprincipe. En dat ze zeiden, we gaan uh, educatieve en gezondheidsprojecten met micro-kredieten van de rijke mensen... die moeten nu met de billen bloot. En ik dacht, hey, het ja. is net zoals Warren Buffett hoor. Dus ja. dan zie je dat islam en, nou, kan het, kan en een, een wilde miljoen weer ineens <laughs> dicht bij elkaar kunnen liggen. Oké, okay, ja. Shasha Morali, Dries Ushi en Bertus Hendricks... bedankt voor jullie oh. toelichting op de ontwikkelingen in Tunesië. Graag gedaan. Dank u wel. Dit was Daniel Lohus uit Drenthe van het album Houd Moed. Sleuteltje en dan nu, uh, welkom Herman Pleij. Hi. Dan nu de 16e-eeuwse dichteres Anna Bijns. over wie u een biografie schreef. Zij schreef gedichten over wedstrijden tussen nonnen in het laten van winden. Refreinen met 28 benamingen voor de anus. Maar ook hartstochtelijke teksten over wereldse bedrogen liefde. Uh, u pleit in uw biografie voor een herwaardering van Anna Bijns? Ja. Er wordt uh, bijna elke eeuw, vanaf de 16e eeuw, toen ze leefde, geroepen dat zij zo'n groot dichter is. Uh, tot en met in onze tijd dat Komrij heeft zich daar nog een lans voor gebroken. En het merkwaardig is dat eigenlijk niemand wat van er weet en nee. van haar werk nauwelijks kent. Ja, dat is ook een beetje uh, voor de hand liggend wellicht. Op het, op het omslag zien we een vrouw ja. zonder hoofd. Ja. Want wij weten niet eens hoe zij eruit zag. Nee, we weten een heleboel dingen niet van haar. Uh, wel wat feitelijkheden, hoor. Het is niet zo dat we echt niks weten. We weten dat ze onderwijzeres was in, uh, in Antwerpen. Dat ze uh, nogal alert was. Dat ze veel op straat zat. Dat ze zich bemoeide met van alles en nog wat. Maar we kenden in de eerste plaats kennen we dat werk. En dat zijn uh, meer dan 30.000 versregels... Ja. die erg inhaken op uh, alles wat er in die stad gebeurde in de 16e eeuw. En ook erg inhaken op wat haar zelf overkwam. Ja, het is ook vooral een portret van die stad Antwerpen in de het 16e eeuw. Het gaat over haar dichterschap, dus ja. over haar gedichten. Ja. ja, want u hebt het eigenlijk met die, met die, met die uh, dichtregels van haar uh, moeten stellen. U bent heel... ja weinig biografische bijzonderheden. Ja, nou ja, die paar die er zijn, zijn naar mijn mening... wel in verband te brengen met die dichtregels. Maar die vervolgens, een heel belangrijk deel van haar werk... bestaat ook uit aanvallen op Luther en zijn volgelingen. Ja. Waar overigens nooit iemand aan getwijfeld heeft dat ze dat echt meent. Terwijl uh, de andere helft van haar werk, die over de bedrogen liefde gaat... de minnaar die is weggelopen, daar zijn steeds vraagtekens bij geplaatst. Ja. Dat vind ik merkwaardig. Nou ja, dat, dat eerste ook, dat viel mij ook op toen ik het las... en zij is een, een vrijgevochten geest. U, noemt ja. haar, u schrijft haar een grote mond toe. Ja. En hoe rijmt dat met haar uh, ja, felle. Aanvallen op de ketters en op Luther, die toch in die tijd uh, ja, de, ja. De, de oppositie <laughs> waren. Nou ja, zei precies, ze heel dwars. Uh, de, de, Antwerpen is een opkomende handelsmetropool. Dat gaat heel fabelachtig en dat wordt eigenlijk in de loop van de 16e eeuw de grootste handelsstad van heel Europa, waar iedereen naartoe stroomt. En daar loopt dan zo'n anna Beins doorheen, die uh, harte keer gaat tegen uh, uh, die kooplieden, He, kooplieden zelf, dat is de basis van de welvaart van die stad. En harte keer gaat tegen dat, Luther, dat opkomende protestantisme... Eh, geheel niet naar de smaak van het stadsbestuur... die juist daar een gedoogbeleid heeft ontwikkeld. Ja. Letterlijk ook het gedoogbeleid dat later op export gaat naar het, het noorden en de grondslag voor de republiek wordt. Eh, daar loopt zij doorheen te schrijven en zegt van... dit is dus absoluut verkeerd. Zij stelt zich zeer conservatief katholiek op, met enorme moed, want ze is bovendien ook nog een vrouw die geacht werd toch haar mond te houden. Ja, het is wel grappig, conservatief katholiek stelt zich ja. op en nu is ze de, de vaandeldrager van de Anna Bench prijs voor uh, feministische literatuur. Ja, dat is een van de verklaringen. Ja, die, maar dat, Ze komt steeds in het verkeerde kamp terecht, dus ze wordt ergens voor een kar, <laughs> kar gespannen, waar, ze waardoor ze, ze voor voorhoort. anderen erg onmogelijk wordt. Ja. He, ze drijft in de loop van de 16e eeuw af, tweede helft van de 16e eeuw, dan wordt ze echt geannexeerd door de, de contra-reformatie, dus de starre katholieken die haar. had. En ja, dan wordt ze onmogelijk voor de andere mensen ja, en voor ons. Ja. In de 19e eeuw uh, past ze niet bij de Vlaamse beweging... die zich afkeert van Nederland, hè, de breuk met Nederland. En ja, zij schrijft in 16e kunstgedicht, kunsttaal. En men zoekt dan een zuiver Vlaams uit de vroegste eeuw. Dus daar passen ze ook niet bij. En dan ja, het hardcore feminisme uit de 20 ste eeuw... werpt zich op haar en roept haar tot zuster uit voorgangster. Terwijl ze denkbeelden had die daar helemaal ja. niet op passen. bijvoorbeeld. Dus ja. dat is altijd erg jammer dat dat zo gebeurt. Nou, u, u, schreef, u zei ze net al, de gedicht over de bedrogen minnares. Daar is veel over ja. gezegd. Maar... Ja, het blijft ook on, onduidelijk alsof of ze ooit een minnaar heeft gehad. Nou ja, daar heb ik uh, uh, de aanwijzingen voor. Tenminste, in die zin, uh, hard, uh, we weten dat niet, dus we hebben geen harde feiten. Hè? Maar er zijn vervolgens, naar mijn mening, heel veel aanwijzingen... dat dit echt een door haar doorleefd trauma is. Bijvoorbeeld het feit dat één... De, de helft, een kwart van haar hele oeuvre gaat alleen maar over bedrogen liefde. Als dat spelletje zou zijn, dus retoricale vingeroefeningen, wat die rederijkers in haar ja. tijd ook wel deden, dan zouden ze het hele spectrum hebben beslaan. Maar zij komt altijd en alleen maar over die bedrogen minnaar te praten. En dan vervolgens, en dat is eigenlijk het voornaamste, en dat wond mij uiteindelijk zo op dat ik ook echt dat boek toe wou schrijven, dat ik greep kreeg op het feit dat die 48 refreinen die over bedrogen liefde gaan, daar zitten er een paar bij, die bij wie de ik een man is. En er zit er ook een paar bij... waarbij de ik-figuur ook een soort man is... maar een andere man. De rest is allemaal... ik, een vrouw. En daarvan zijn men altijd... kijk, dan kan je zien dat het spieleraai is... want ze neemt ja, ja, verschillende ik -verschillende figuren. En toen kwam ik op het punt, en dat was echt zo'n aha erlebnis dat ik zag dat dit de vertolking is van het innerlijk debat. Ze noemt dat zelf ook een keer het inwendige kijf. En dat ja. kon ik verbinden met een verschijnsel... dat iedereen kent die trauma's meemaakt, zeker in de liefde. Je blijft doormalen, je blijft in gesprek... met degene die jou bedroog heeft, degene ja. die jou verlaten heeft. En dat was wat hier, naar mijn mening, heel de druk... en dat probeer ik ook aan te tonen... dat dat het patroon is van die 48 refreinen. Was het niet heel bijzonder voor die tijd, de 16e eeuw... Dat, dat zij als vrouw zo naar voren ja. trad in het publiek? Ja, dat is heel bijzonder, want vrouwen werden geacht thuis te blijven... en zich ja. niet te bemoeien met dingen. En nou is het kenmerkende voor Antwerpen. Dat is een moderne stad, dat vrouwen zich daar een soort vrijheid gaan veroorloven. Niet alleen in de literatuur, maar ook in de handel. Er zijn onderneemsters, ze vallen buiten de regels... en hebben daardoor eigenlijk ook een heleboel ruimte gekregen... die ze op allerlei creatieve wijze vormen. Maar in de literatuur kwam dit nog betrekkelijk weinig voor... Dus wat zij doet, getuigt ook van haar durf, maar ook uit het feit dat er een heleboel mensen uh, haar bewonderden. Een heleboel mannen hebben ja. haar bewonderd. Ze was ook verre superieur. Als je die woordkunst van haar is, werkelijk zo verbijsterend dat die mannen haar naar de ogen keken. Ja. En ook daar heb ik veel aanwijzingen voor gevonden. Zij, zij is anoniem begraven. Ja, hoe kan dat? Ja, ze is eigenlijk bedrogen. Daar komt het op neer. Zij koopt zich eh, in. Ze is heel oud geworden: hè? 82. Tot de tachtigste actief als onderwijzeres. Eh, maar dan kan ze niet meer. Dan koopt ze zich in bij een echtpaar. Dat was niet ongebruikelijk in die tijd. Ze had wat fortuining. Ze schat het toch op een paar ton. Dat ze heeft ja. ook door familieerfenissen. En eh, op belofte dat die haar zullen verzorgen en een goede, mooie, chique begrafenis voor haar zullen regelen. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Ze heeft twee jaar geleefd... dus die mensen hebben daar ook erg van kunnen profiteren. En vervolgens is ze, en dat weten wij zeker... want het archief is heel goed bewaard... dat zij een anoniem graf heeft gekregen. En niet eens ook een persoonlijke mis. Ja, wat nee. voor haar als echte hartstochtelijke katholiek... toch echt heel erg geweest moet zijn. Ja. Ik dacht, soms moet u wel kloeke sprongen doen. Want dan is er, er sprake van, ik geloof, op een rederijkerswedstrijd... treedt een 18-jarige maagd op. En ja. dan zegt u, dat moet Anna Wijns geweest ja. zijn. Ja, dus een ja. beetje op dun ja. ijsgaatsen, nee. of niet? Kijk, ik laat uh, in het laatste hoofdstuk heel nadrukkelijk... de kaarten zien waarmee ik speel. He, dus ik zeg, van je kunt keuze maken. Je kunt zeggen, van hoe ver ga ik? He, ik kom met waarschijnlijkheden, met hoogstwaarschijnlijkheden... met mogelijkheden. Dus ik laat zien, van hoe liggen die nou? Wat is het niveau van het materiaal dat ik hanteer? En, uh, nou ja, dus ik speel ook op een kaart. Wat ik bijvoorbeeld niet doe... is dat ik niet bekend maak wat de naam van die minnaar geweest moet zijn. Nee, nee, nee. Ik weet natuurlijk wel. Ja. Kunnen wij haar per saldo de grootste dichteres uit ons taalgebied noemen? Nou, dat vind ik, eh, wat, wat woordkunst betreft... Eh, vind ik dat eh, zonder meer het geval. Eh, waarbij ik nogmaals ook niet de enige ben die dat vindt. Alleen, het bewijs moet geleverd worden. En daarom werk ik nou ook aan een bloemlezing uit haar werk... om het nou ook echt goed oh, te laten zien. Oh, die moet nog komen. Want... Ja. Op dus, dit moment is er niks courant. Maar het is wel heel veel bewaard gebleven. Oh. Jawel, dus ze heeft ontzettend veel gemaakt. En ook met zeer ongebruikelijke beeldspraak. Dat is ook het opmerkelijke. Gewoon dat ze dingen zegt: van ik, ik kruip door de modder op mijn blote knieën naar je toe. Eet me, drink me, drink mijn bloed, film mijn lijf. Je mag alles met me doen als je maar weer terug bij me komt. Dat heeft niemand in de 16e eeuw ooit gedicht. Ze is echt de eerste en dan ook nog een vrouw. Prachtig. Herman Plei, het boek heet uh, Anna Bijns van Antwerpen. Verschenen bij uh, Bert Bakker en ligt in alle boekhandels, neem ik aan. Dat uh, hoop ik wel, ja. Dankjewel. En zometeen nog een uh, gedicht, kort gedicht van Anna Bijns. Het is vijf voor twaalf. In West-Australië is de jacht geopend op een witte haai. Die in de afgelopen maanden al drie watersporters zou hebben doodgebeten. Doet sterk denken aan de film Jaws uit 1975, waarin jacht wordt gemaakt op een grote witte haai. What we are dealing with here is a perfect engine, uh, an eating machine. Oh. We're not only going to have to close the beach, we're going to have to hire somebody to kill the shark. Bad fish, but I'll catch him and kill him. You're going to need a bigger boat. Aan de lijn nu Frek Vonk, bioloog van de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Hebben jullie de film in de tijd gezien? Ja, ja, ja. En ik wou al zeggen, de rillingen die lopen gelijk eigenlijk weer over mijn rug. Ja. Dat was een goede film. Ja, maar wat het jagen op die grote haai uh, betreft, dat ging uitgesproken klungelig. Drie man op een bootje, ja. haai lokken met aas, pistolen en geweren. De haai proberen te doden. Gaat dat nog zo amateuristisch tegenwoordig? Nou, je zou verwachten dat ze wat dat betreft misschien uh, wat verder geëvalueerd zouden zijn. Maar helaas is dat toch niet het geval... Uh, die haai die ze nu willen vangen voor de kust van west australië proberen ze te vangen met onder andere haken. Ze hebben zes lijn, hebben lijnen ze uitgegooid daar. Hele sterke lijnen aan, de, aan een boei. met de grote haakdramers is, is daar weer aan vast. En op die manier proberen ze die haai te vangen. En ja, vandaag de dag gaan ze ook zelfs nog met boten op pad... om, om je te harponeren waar dat kan. Het is eigenlijk ja, te dramatisch woorden. Maar die pistolen en geweren, zijn niet meer aan de orde? Jawel, jawel. Ja, zeker. Als ze met boten op pad gaan om die haaien te vangen, op die manier, ze te doden, ja, gebruiken ze toch die harpoenen. Ja, ja, ja. En daar schieten ze mee, op die haaien. Ja, en dat... daar schieten ze mee. Ja, ik vind het, ik vind het persoonlijk... Uh, ja, het is hartstikke dramatisch en het, het slaat eigenlijk helemaal nergens op, vind ik. Waarom slaat het nergens op? Het zijn toch nou, gevaarlijke haaien? Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar uh, kijk, dat dit geval voor de kust van West-Australië... er zijn surfers en duikers die gaan het de territorie van die dieren binnen... Ja? En die dieren doen eigenlijk niks anders dan wat ze al honderden miljoenen jaren doen. En dat is eten uh, als ze kunnen eten. Ja. En om op basis daarvan dan zo'n dier daarna te zeggen, joh, we moeten hem afschieten. Ja, dat vind ik, een beetje, vind ik een, beetje, een beetje triest. En bovendien, wat ook nog speelt, er zijn drie mensen doodgebeten daar. Uh, met honderden kilometers van elkaar vanaf. Ze weten helemaal niet eens of het dezelfde uh, haai is. Uh, ja. en, en, en zelfs als ze nu een haai vangen, weten ze ook niet of het dus die haai is geweest. En wat ook nog speelt, is dat dat vis wat aan die haak hangt... andere haaien juist weer naar de kust lokt. Dus ik vind het een beetje een, een beetje een amateuristische boel. Amateuristische boel, dank Frink Vonk. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zo de echte Jannen en Herman Plei eindigt met een fragment van Anna Bijns. Ons dagen vergaan gelijk in een rook... en ons leven is niet dan in een mist. Wij gaan op als een bloem en verdwijnen zo ook. Wanneer dat de dood komt, het al verslindt. De mensen komt ter wereld als een vreemd gast. Hij begint te sterven als hij werd geboren. nacht, Freunde. Het is tijd voor mij zu te gaan. Wat ik nog te zeggen had, duurt een sigaret. En een laatste glas in Stehen.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 Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wildegansen.nl Bewandel het hoogste boomkroonpad van Europa. In Skisircus Saalbach hinterklemleogang. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk, je doel bereikt. Dit is Radio 1.